Houden ons al wat netjes aan de regels en toch stijgt de premie van onze autoverzekering. Zou dat bij elke verzekeraar zo zijn? Klaar me dat gepieker. Kijk waar jij de laagste premie betaalt en bespaar gemiddeld wel net 56 euro per jaar. Even in die penderen. Vergelijk nu de korting met jouw schadevrije jaren. Hé, hey, misschien per Riksja door de smalle straatjes van Hanoi. NRV. Of uh, fietsen langs de Sava's op Java. NRV. Wandelen over de Chinese muur. NRV. Een Thaise tempel bezoeken. NRV. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee? Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl Vlinders in je buik? Het kan nog steeds. Ontdek het op secondlove.nl NRV Nu tot 300 euro kassakorting op nrv.nl Nu bij Bespaar weken Van een slimme stekker tot een wasmachine. Krijg korting op energiezuinige producten. Bestel ze in de Koebloe app Geweest. Het Q-Music Nieuws van Nu.nl. Nathalie van Zuilenkom. Goedenavond. De explosie in het centrum van Utrecht... is mogelijk veroorzaakt door een gaslek. Dat zei burgemeester Dijksma vanavond tijdens een persmoment. Die explosie ontstond in een pand in een oud steegje. We hebben natuurlijk vanmiddag iets heel vreselijks meegemaakt in Utrecht... in het hart van onze stad. Een extreme explosie, gevolgd door in ieder geval één of misschien wel twee kleinere explosies. Er was sprake van een gaslek. Nou, de mensen die in de buurt waren hebben dat denk ik ook echt wel geroken. Ja, dat lek is inmiddels gedicht. De brand die na de klap ontstond is onder controle. Vier mensen zijn gewond geraakt. Niemand raakt zwaar gewond. Maar er wordt wel verder gezocht. Er zijn op dit moment geen mensen vermeld als vermisten. Desalniettemin is het zo dat wij wel, om te kunnen uitsluiten dat er misschien toch niet mensen onder het puin liggen, ook met behulp van eenheden nog zoeken naar de vraag: zijn er mensen die er misschien eventueel nog zijn onder het puin? Bewoners in de buurt van het getroffen gebied kunnen waarschijnlijk vannacht nog niet naar huis en ook een parkeergarage blijft voorlopig dicht. Over de oorzaak van het gaslek is nog weinig bekend, maar het zou vooralsnog niet gaan om een misdrijf. Dan naar de formatie. Het wordt krap, maar mogelijk staat het eerste kabinet Jetten... eind volgende maand op 23 februari op het bordes bij de Koning. D66, CDA en VVD mikken op deze datum melden bronnen tegen de NOS. Eind deze maand hopen de partijen een akkoord te bereiken voor een nieuw kabinet. Deze week kwamen bijna alle partijen even langs op de koffie. Er is namelijk steun nodig omdat er wordt gekoerst op een minderheidskabinet. Dat Europese NAVO-landen nu militairen sturen naar Groenland maakt weinig indruk op president Trump. Hij blijft erbij dat Amerika Groenland moet hebben... om zich te verdedigen tegen de Russen en Chinezen. Ons land stuurt ook een militair naar Groenland. En Sport dan, bekenvoetbal. Sparta ligt uit het bekentoernooi van de KVB. Het ging in eigen huis vanavond onderuit tegen FC Volendam. met 2-1. Volendam is dus door naar de kwartfinale. Eerder op de avond won Heerenveen met 3-1 van RKC Waalwijk. Komende dinsdag spelen de amateurs van de Treffers nog tegen NEC... Want die wedstrijd was deze week afgelast. De loting voor de kwartfinale is morgenavond. We sluiten af met het weer van Weerplaza. Vannacht lichte regen. Morgen zon droog, 7 tot 10 graden. En er zijn geen files en ook geen flitsers. Deze week is... Beetje. Het verboden woord. Zegt een Q-DJ toch? Druk op de knop in de Q-Music-app... en maak kans op 500 euro. Ja. Lars Boelen en zometeen ook geld te winnen in de nieuwe ronde knok tegen de klok wil je meespelen stuur nog even snel het woord klok in de QF. Chantal? Nee, gewoon Chantal. Oké, okay, oké. Okay. Nee, heel goed dat je even je duidelijk je grens aangeeft. Chantal, ja. goeie avond. goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. avond. Jij bent een cruiser. Nou ja, dit jaar voor het eerst gedaan, hè. Maar we zijn helemaal om. Je bent een pittige, pittige wijfje, merk ik, Chantal. Oh nee, dat valt wel mee, hoor. Oh, nee, ik, mo ik moet je gewoon Chantal doen. En uh, goed, dit jaar het eerst, hè. Nee, oké, okay, prima. Dus maar, het uh, uh, Het beviel, het, beviel, het uh, cruisen. Ja, het was helemaal geweldig. Middellandse zeekroes gedaan, dus we willen weer uh, op cruise. Weet je dat dat heel slecht is voor het milieu, uh, Ja, Zeggen ik ze? weet het niet. Ja. Ja. Ja. Maar we doen niet zoveel. We zitten soms alleen op de camping, dus ik vind wel dat het mag. Ja, nou, het interesseert me ook echt helemaal geen hoor. Ik ruik gewoon een diesel, <lacht> dus nee, het maakt me ook helemaal echt niks uit... Chantal, dat jij lekker gaat cruisen. Hey, maar is dat niet iets, eh, dat niet iets voor, uh, voor... Dat is het ene, ik heb nog nooit gecruised, maar is het niet iets voor oude mensen... Nee joh, helemaal niet. Nee? Je ziet juist heel veel gezinnen en heel veel jongere mensen ook, omdat je dus overal heen gaat en ja. je komt over aan en alles is inclusief, hè. Ja, dat is lekker, ja. Dat ja. is, oh, lekker zeg. Lekker scheppen bij zo'n buffet en zo. Toch? Ja, ja helemaal. Ach, en alles uh, alles wordt aangegeven, wordt meegedragen. Elke avond een mooie show die je kan kijken. Ja. leuk. Dus. Ja, het, ik ja. heb nog één vraag hierover, Chantal. Voelt het ja. ook, misschien, ik kan me dus heel goed voorstellen dat het voelt alsof je vast zit op zo'n schip. Snap je? Ja, nee, maar dat is totaal niet zo. Want je niet overdag nee, zit je, uh, ben je aan land en je gaat, in de avond ga je pas varen naar het volgende gebied. Nou, dan zetten wij nu koers richting Knok tegen de klok. Knok. Oh, oh. Knok tegen de klok. Ja, ja. Gaan we dan ook het geldbedrag, als je hier een mooi geldbedrag met winstertal... ga je dat dan bij die cruise leggen? Ja, absoluut. We gaan in februari naar uh, Zethoog en Bos voor een beurs. Dus oh, ja. uh, dan komt dat erbij. Nou, lekker. Laten we daar nou voor gaan spelen. Joort, uh, geldbedragen oplopen. Roep, stop voordat de klok afgaat. Dan win je het laatste volledig uitgesproken bedrag. Maar, Chantal, ben je te laat, win je niks. Dat is hoe het werkt. Yes. Uh, ik wens jou heel veel succes. Dankjewel. Hebben da we, da we nodig? <laughs> nou, doe gooi je best. Daar ga je. Ja. 44 euro. 62 euro 119 euro 153 euro 181 euro Top. hbt 181 euro yeah. applausje voor Sitaal ja dankjewel ja. Goed gedaan, 181 euro. Maar had er nog meer in gezeten? Dat is natuurlijk nu de grote vraag. We gaan even luisteren. Ja. 213 euro. Ja, ja, ja. ja. 236 euro. Alright. Nou. Ja. 260 euro. Oké. Okay. Ja, nou, daar was het, het wel klaar. Is, hè? Ik ben er heel erg blij mee. Dat snap ik. 181 euro is een fantastisch bedrag. Dat gaan we naar je overmaken. Ik wist jou daar veel plezier mee. En veel plezier op de cruise ook, Chantal. Ja, en jij succes en uh, een beetje je best doen, hè? Oh, ik zei toch dat je een pittig wijfje was? Ja. Hé, hey, maar hey, Chantal, ik heb het nu toch niet gezegd, of wel? Nee, nee, nee, nee. nee. Volgens mij niet. Nee. En anders, ik kan nu ook niet drukken, hè? Nee, hey, laten we dat snel oppakken, want dan kan je ook nog drukken. Ja, is goed. Nee, maar ik heb het niet gezegd, maar voor het geval dat ik het ga zeggen. Ja, ja, ja, ja, dat snap okay. nou, ik. Fijne avond. <laughs> Dag. Fijne avond. Morgenavond bij van een nieuwe ronde. Knok tegen de klok. En maak je dus kans op een lekker zakzetje. Hey, En uh, talk to me. Ik merk dat ik het verboden woord weer zo vaak zeg. Ik zit door de Q-app heen te scrollen en ik zie daar vragen binnenkomen van onder andere Peter en DJ. En die vragen allebei: Lars, gaat het nog een puntje, puntje? Huh? Snap ik? Ja, snap je, snap wat, snap je wat ze bedoelen? Nou, het, uh, ik moet zeggen, het focus gaat er enorm van af. Ik moet namelijk enorm naar de wc toe. Dus wat ik ga doen, ik ga even plassen. Kom ik zo terug, draai ik ondertussen even aan en levels... en nu eerst de Louis Capaldi, dit is The Day That I Die. On the day that I die Tell my mother I was smiling Cause I know that she'll be crying Rivers wide Tell my friends that it's alright And say I'm sorry that I never...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 van Marie Louise die stuurt uh, je bent bijna op de helft Lars hou vol nog maar een klein puntje puntje te gaan en je bent er weer voor een jaar vanaf Marie Louise ik uh, kan niet wachten ja ik vind het heel leuk het verboden woord het is een ontzettend leuk spel maar het is ook een ontzettend moeilijk spel want ik zeg het verboden woord blijkbaar best wel vaak momenteel op drie in de Wolf Shame ik heb het deze week al veertien keer gezegd ja Zometeen blikken we even terug op deze week. Want er is al dus veel gebeurd. En ook deze komt eraan. I only want you you Daddy Swim, Stones and I. You know en David Guetta. Start je zaterdagavond met Chris Cross Amsterdam. Jordi, Sander en Joekie in de mix. Je hoort ons iedere zaterdag vanaf 9 uur. De gezelligste start van je zaterdagavond met Chris Cross Amsterdam. Amsterdam. Cute. Eurojackpot is de loterij met de hoogste jackpot van Nederland. Ja, die wil je niet missen. Speel iedere dinsdag en vrijdag mee met Eurojackpot. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. En maak kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Zoveel money. En als je nu naar de winkel of eurojackpot.nl gaat... koop je zes loten voor de prijs van vijf. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse loterij. Speelbewust 18+. Plus. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad... dat is Monutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manitan, manitan. Bestel op manintan.nl Nieuw bij Burger King. Eurovlammers. Onze iconische klassiekers tussen 1 en 2 euro. Zoals de Burger King Cheeseburger voor maar 1,50 euro. Ontdek ze nu. Manitan, manitan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met fantastische woondeals. Kom nu naar een van onze 20 woonwinkels en vier het feest mee. Jouw dichtstbijzijnde winkel vindt...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 Met zometeen Doubelbop en eerst Teddy Swims en David Guetta. Gone, gone, gone. You sound better with you. We will find impossible to tame like all To tell a story people wanna hear And then you realize that silence is a sound Spelen we deze week hier uh, bij Q? Er is één woord dat uh, alle DJ's niet mogen uitspreken. Doen we toch? Maak je kans op 500 euro? Nou, er is deze week uh, een hoop gebeurd leuke dingen, maar uh, ook dingen die je van de wijs kunnen brengen. Maandag bijvoorbeeld, toen kwam Jordi van Criscos Amsterdam... bij Joost in de studio, die had een hele mix gemaakt... met allemaal liedjes met het verboden woord erin. Dinsdag werd ik zelf uh, van de wijs gebracht door nachtcollega Judith... die had een machine geregeld. Iets wat ik ontzettend lekker vind. Maar ja, het leidt je toch af. Ik heb het uh, verboden woord toen twee keer gezegd. Gisteren bij Wim schoof de gitarist van, uh, gitarist van Kensington aan, Casper. Ja, dat ging op zijn zachtst gezegd. In, niet helemaal lekker. Vandaag zat Gerard Joling tijdens een extra foutuur uur bij Menno. En vanmiddag speelde collega Stefan Bouwman een medley. Met daarin allemaal liedjes met het verboden woord. Dat was in de middagshow met Domin. Er werd uh, luidkills, ook meegezongen door, door Domin. Waardoor hij het verboden woord ook weer heeft gezegd. <laughs> Ik moet zeggen, dat is wel leuk om even te checken. De video daarvan vind je op cummusic.nl. Morgenochtend. Dan is het de grote finale van het verboden woord bij Mattie en Marieke in de ochtendshow. Daar zijn we dan allemaal weer bij. Ja, ik weet niet. Ik heb het gevoel dat dat, dat, dat, dat, dat helemaal uit de klauwen gaat lopen. Nou goed, we gaan het zien. En dit is nieuwe muziek van Cloud Back your Music. App, en vloed. Now, girl, take it off now, girl I wanna see inside Would you let me See beneath your beautiful En Emily Sandé en Beneath, Your beautiful. Ja, het is uh, bijna middernacht en Back je Music beginnen we de nieuwe dag. Niet goed, maar fout. Dat doen we met een liedje uit het foute uur. Dan dacht ik, deze week waren er veel artiesten over de vloer... om ons uh, tijdens het verboden woord uit onze focus te halen. Dus ik heb van hun allemaal een liedje in een pool gezet. En dan mag jij gaan bepalen welke ik ga draaien. Dus zeg het maar. Wordt het Crisscross Amsterdam en Vluchtstrook. Jordi van Crisscross was hier maandag... Ga je voor Gira Joling, die was hier vanochtend. En maak me gek. Of ga je voor de man die hier vanmiddag was. Want hier mag alles. Samen met Marco Schuitmaker. En hier mag alles. Nou, welke van de drie is je favoriet? Je kunt nu je stem uitbrengen. Doe dat in de poll in de Q Music App. Doe maar met de meeste stemmen. Ga ik zo voor je draaien.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 It's en beat me. nog vijf minuten dan begint een nieuwe dag. En met je music beginnen we de dag niet goed. Maar fouten doen met een liedje uit het foutuur. Ik heb uh, drie liedjes tegenover elkaar gezet... aan jou de vraag, welke wil je zo meteen horen? Chris Crisscross Amsterdam, met Vluchtstrook... Gerard Joling en Maak Me Gek... en Donnie en Marcus Schuitmaker en Hier Mag Alles. Daar is een overduidelijke winnaar uitgekomen... hoor. Met 61% van de stemmen. Is dat geworden? Donnie! Want hier mag alles, maar niets dat moet... 17... En Marco Schuitmaker, Hier Mag Alles... Dat hoor je zo meteen helemaal... Deze week bij Q-Music, het verboden woord. Oh. Zo echt. Heb ik het gezegd? Oh nee! Zegt een Q-DJ. Beetje. Druk dan op de knop in de Q-app en win 500 euro. You with you. Het is donderdag, dus ga met die banaan naar Vomar.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 Moulin The Musical. Nu te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu je ticket via Moulin Rouge Bijna middernacht. Het Q-Music nieuws krijg je van Mario Kwaitaal. Goeiedag. De man die in Heerlen met zijn auto het ziekenhuis in is gereden, is overleden. Het was een ongeval, zegt de politie. De man reed eerst achteruit tegen een glazen pui van het ziekenhuis. Daarna reed hij vooruit dwars door de gevel van de apotheek. De spoedeisende hulp van het ziekenhuis in Heerlen blijft voorlopig dicht. De regionale omroep heeft het over instortingsgevaar. Reddingsteam USAR gaat in het centrum van Utrecht... met speurhonden zoeken naar mensen onder het puin. Ze stonden al klaar om te helpen na de explosie en brand vanmiddag. Meerdere gebouwen zijn ingestort. Zeker vier mensen raakten gewond... Er is niemand als vermist opgegeven. Het zoeken gebeurt daarom voor de zekerheid. Oud-president Bolsonaro van Brazilië heeft een grotere cel gekregen. Bolsonaro zat in een kleine cel op een politiebureau. Na uitspraak van de rechter is hij naar een gevangenis in hoofdstad Brazilië...